Mark Visser met het NOS Journaal. De rechtbank in Arnhem heeft een vrouw overvallen op vrachtwagenchauffeurs langs de A1 bij Barneveld. Zeker 14 chauffeurs raakten eind vorig jaar en begin dit jaar bedweld. Meestal doordat een slaapmiddel in hun drankje was gedaan. Daarna waren ze geld, telefoons, lep op zijn sieraden kwijt. De 30-jarige Roemeense Julieta R. uit Bildhoven is veroordeeld voor vier van die overvallen. De straf van 5 jaar is gelijk aan de eis van het M. De vrouw was in Roemenië ook al eens veroordeeld voor zo'n misdrijf. De regering van Slowakije is nog steeds verdeeld over de versterking van het Europese noodfonds. Vanmiddag stemt het parlement erover. Slowakije is het enige euro-land dat nog niet over het noodfonds gestemd heeft. Kan alleen doorgaan als alle 17 euro-landen ermee akkoord gaan. Van de vier regeringspartijen is er één tegen. Die betitelt het, over het vergrote noodfonds als een weg naar de hel voor Slowakije. Het land draagt 1% bij aan het fonds. Premier Radikova verbindt het lot van haar kabinet aan de stemming. Ze willen in het uiterste geval met de stemming van de oppositie het noodfonds aanvaard krijgen. Ook al leidt dat tot de val van haar kabinet.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 Er zijn vandaag flitsers op de A15, Gorkum-Nijmegen, tussen Kopendel en Valburg. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij de Roertunnel. Zover de verkeers.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 Do not, I will The light of deep end, Let me see what I don't get The light of the breath Let me see what I don't Passing through the heat Come on, come on Pass through the heat Catch Hey yeah. yeah. Get bounce in the room Hey girl, come up, baby, you can find something later Can I get on your hot air balloon? Sky high, still clubbing like a ball at the mile high It's popping my issues, help me get right Keep popping in position after midnight my weed, fly, chickens up in NY Think of war, know the feel poor Use the way mellow, drop ship, fall aboard Wanna find me more than they parlay a door Cali, is jumping hit the switch, I'm the six-door When I say jump, you say how high I ain't never seen no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 Te Ik kan van mijn rug, opstaan It's new.